Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De mini-onderzeeer Titan was waarschijnlijk vrij dicht bij het wrak van de Titanic toen die implodeerde. De brokstukken lagen nog geen 500 meter van de boeg van de Titanic, zegt de Amerikaanse kustwacht. Het lijkt erop dat de Titan zondag aan het einde van de afdaling implodeerde, omdat toen ook het contact verdween. Ook registreerde de Amerikaanse marine rond die tijd een akoestische afwijking, meldt CBS News. Tijdens de zoektocht in de dagen daarna is er volgens de kustwacht in ieder geval geen knal van een implosie waargenomen. Vermeende klopgeluiden die werden gehoord kwamen vermoedelijk ergens anders vandaan. De overheid moet beter luisteren naar sceptische burgers... ...staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het SCP deed onderzoek onder mensen die in de coronapandemie moeite hadden met het overheidsbeleid. Velen van hen voelden zich buitengesloten en daardoor nam hun wantrouwen alleen maar toe. Volgens het SCP moet de overheid beter kijken hoe zij deze mensen kan bereiken... ...bijvoorbeeld door meer een nieuwsgierige houding aan te nemen... ...en meer aandacht te besteden aan de zorgen die mensen hebben. Voor het eerst sinds 2010 doet Bouke Mollema niet mee aan de Tour de France. De 36-jarige renner is niet opgenomen in de selectie van zijn ploeg... die tegenwoordig Lidl Trek heet. Mollema zag die beslissing wel aankomen na een matig voorseizoen. Deze week wist hij zijn titel op het NK tijdrijden niet te prolongeren. Hij eindigde als vierde. In de twaalf keer dat Mollema meedeed aan de Tour de France won hij twee etappes in 2017 en 2021. Hij werd in 2013 zesde in het eindklassement en twee jaar later zevende. Het weer, in het oosten nog regen, maar die trekt geleidelijk weg. Minima vannacht rond 15 graden. Daarna een vrij zonnige dag, met landinwaarts ook stapelwolken. En het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Jouw keuze, ZFM. I need peace, I need hope, I need guidance. I need more than myself. I need light, I need life, I need what I never fear. Down, I'm so broken. I'm so tired, I can't sleep. I'm not mine. I'm and in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 We need so freight. Keep on pushing mama, even though they're running late. Without love FM. Hoor, je nu, Hoor je nu overal. Ieder enmaal weer.